De politie heeft vandaag zeker 198 aanhoudingen verricht. Dat is vergelijkbaar met vorig jaar, toen 207 mensen werden gearresteerd. Ook in andere grote steden was het druk. De gemeente Eindhoven adviseerde vanmiddag bezoekers om niet meer naar de stad te komen, omdat het te vol was. In Utrecht en Arnhem waarschuwde de politie feestvierders via Twitter om bepaalde pleinen te mijden vanwege de drukte. Sinds gisteravond hebben zo'n 300.000 mensen Utrecht bezocht.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 In de hoofdstad Damaskus hielden ordetroepen tientallen vrouwen tegen die een protestmars wilden houden. Elf van hen zijn gearresteerd, meldt het Britse persbureau Reuters. Ook twee belangrijke oppositieleiders zouden zijn opgepakt. Volgens mensenrechtenorganisaties zijn sinds het begin van de opstand al zeker 535 doden gevallen bij de protesten tegen het bewind van president Assad. De situatie in het land is onduidelijk. Westerse journalisten worden niet toegelaten in Syrië.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 De nieuwe Vrijheid- en Rechtspartij mikt op 45 tot 50 procent van de parlementszetels. In Rome zijn vele duizenden pelgrims samengekomen om te bidden voor de vijf jaar geleden overleden paus Johannes Paulus II. Zijn opvolger, paus Benedictus, zal morgen de plechtigheid leiden waarin Johannes Paulus zalig wordt verklaard. Dat is de eerste stap op weg naar verklaring. Een speciaal bureau van het Vaticaan heeft bepaald dat Johannes Paulus een wonder heeft verricht. Door zijn tussenkomst is een non-genezen van de ziekte van Parkinson. Onder de gelovigen die uit de hele wereld naar Rome zijn gekomen zijn veel Polen. In zijn vaderland is de vorige paus nog steeds mateloos populair. Namens de Nederlandse regering zal minister Donner de plechtigheid bijwonen. In de Duinen bij Bergen is vanavond een heidegebied... van enkele honderden meters lang en breed door brand verwoest. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Er zijn tot nu toe geen sporen van brandstichting gevonden. Omdat de wind gunstig stond, had het dorp Bergen geen last van de rook. Mensen in Bergen aan zee kregen het advies ramen en deuren dicht te houden. De Duinen bij Bergen en Schorel worden sinds de zomer van 2009... geregeld door branden getroffen. Ook de afgelopen week was het weer een paar keer raak. De autoriteiten sluiten niet uit dat één of meer brandstichters in het gebied actief zijn. Maar ondanks verscherpt toezicht is er nog niemand aangehouden. Adelinde Cornelissen heeft in Leipzig de wereldbeker dressuur gewonnen. De 31-jarige Amazone is daarmee de opvolger van Edward Gal, die vorig jaar de titel veroverde. Cornelissen won de kuur op muziek met het paard Jerich Parsifal. Het zilver was voor de Deense Nathalie soetsain Wietkenstein wat Gal, die dit jaar zijn wonderpaard Totilas kwijtraakte, eindigde nu met sister de Jeu als vierde. Het weer. Vannacht overal helder, met minima tussen 4 en 7 graden. Morgen overdag opnieuw volop zon. Het wordt dan 16 graden in het noorden en 20 graden in het zuiden. Er staat een stevige wind. Ook maandag en dinsdag droog en vrij zondag bij maxima rond 18 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Get out of this place, someone you can lend a hand in return for grace. Beautiful Day van U2. Omdat Willem-Alexander en Maxima in juli 2009... het concert van de Ierse Groep in de Amsterdam Arena bijwoonden. Nou, ik neem aan dat u nu wel genoeg heeft van bier en oranje bitter... van Vietnamese Lumpia's en broodjes beenham. En dan heeft u geluk, want dan kunt u nu op uw gemak luisteren... naar de zaterdagaflevering van Met het Oog op Morgen. Met de burgemeester van Weert kijkt terug op het koninklijke bezoek aan zijn stad... Een eindelijk positief nieuws voor de Rooms-Katholieke Kerk. Morgen wordt Karel Wojtyla, paus Johannes Paulus II, zalig verklaard. De reactie straks uit Vaticaanstad en uit Polen. Hoe overleven we de toekomst? Oud-VVD-leider en oud-minister van Defensie Joris Voorhoeven... kijkt in zijn boek Negen Plagen Tegelijk vooruit naar het jaar 2050. Een kameel kijkt nooit achterom, een ezel gaat altijd door... en als je een hond laat verhongeren, zal hij je volgen. Wijze uitspraken uit Het Land van zijn Vader... het boek dat Volkskrant-medewerker Greta Riemersma schreef... over de familiegeschiedenis van haar Marokkaanse man. En de muziek in dit oog, u merkt het al... is voor de bijzondere gelegenheid aangepast... aan de smaak van de koninklijke familie. Maar eerst het nieuws van deze zonnige zaterdag. Zaterdag 30 april. Koninginnedag verliep dit jaar gezellig druk en zonder grote incidenten. Ook waren de omstandigheden ideaal in Limburg... waar de koninklijke familie twee gemeenten bezocht.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 We staan hier weer hekken, konden hier een auto aanrijden. Nou, de alle beveiliging is er in ieder geval. Oh, kijk eens, daar heb je Willem-Alexander en Maxima. Ik ben ook eh, verrast dat ik ze nu eh, zo op twee meter afstand eh, mag eh, aanschouwen. Maar eh, Willem-Alexander en Maxima ze zien eh, er beeldschoon uit. Heel mooi. En de koningin? Oh, mooi. Ik vind het een stijlvol. Dit is een uh, geitenbok. En dat symboliseert de Karnasvereniging en Toon... die samengesteld bokken en geiten. We zijn showgroep Le Winne. We doen met, met een achttal carrouselrijden. Rond 11 uur reist het gezelschap door naar Weert. Constantijn slaat tussen de bedrijven door even iemand tot ridder. Majesteit, wat een prachtige zon overgoot We zijn enorm onder de indruk. En we zijn u allemaal heel dankbaar. En ik hoop dat u nog als we weg zijn, nog heel mooi feest zult hebben. Koningin Beatrix vaststaat en dan iets heel anders. Aan het geweld tegen de betogers in Syrië lijkt voorlopig geen eind te komen. De internationale gemeenschap lijkt niet van plan in te grijpen. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Hillary Clinton... gaat niet verder dan het afkeuren van het geweld. We blijven in de terms termen de deplorable uh, actions die de Syrische regering is taking against its own people. De woorden lijken weinig indruk te maken op president Assad. Want ook vandaag werden tanks en panzerwagens ingezet in de stad Dara. In de zes weken dat er nu wordt gedemonstreerd. tegen het regime van Assad, zouden inmiddels al ruim 500 doden zijn gevallen. We hoorden hoe Koninginnendag in Limburg verliep daarnet... maar ook andere steden kleurden oranje. De gemeente Eindhoven riep mensen zelfs op om niet naar de stad te komen... omdat er te veel feestvierders waren. Perfecte muziek, perfecte ambiance. Eindhoven verrast heel Nederland. Ook in Amsterdam was de sfeer gemoedelijk. Er waren minder incidenten dan vorig jaar... en aangeschoten jongeren probeerden beleefdheden uit te wisselen met voorbijgangers. En in Utrecht hadden verkopers op de vrijmarkt als van de gekste thema's bedacht om klanten te lokken. Zoals de kernramp in Japan. Gegarandeerd, stralingsvrije zooi staat eronder. Ze staan in uh, pakken. Wat heeft u? Een stralingsvrije zooi. Naast alle markkleedjes, feesten en optochten waren er natuurlijk ook de traditionele spelletjes. We gaan wat in de bakje doen en uh, wat het inhoudt uh, gooien we iets door de slang heen ja. en het ruist als een razende voorbij ja. en ja dan moet je raden wat is? Een clown. Dat was nieuws vandaag ja. op radio en tv. Ja. En we gaan snel nog even terug naar uh, de gemeente Weert. U hoorde hem daar net al. Een stralende burgemeester Wim Dijkstra. Goedenavond meneer Dijkstra. Goedemd. Nou, een dag vol hoogtepunten natuurlijk, maar waarvan heeft u nou het meeste genoten? Nou ja, het, het waren allemaal fantastische dingen... maar het eh, mooiste was dat eh, de koningin en de prinsessen... met een boeketje begroet werden door een aantal kinderen... die onder vandaan kwamen en die eh, kinderen die waren allemaal jarig. En ja, dat is altijd toch heel vertederend weer, hè? Ja, yes, zeker. Vooral de slotfase was heel mooi met de bodero van Ravel... en eh, zang, dans, abseilers... Eh, uh, cafetti, confetti confettikanonnen. Nou ja, het was echt een uh, fantastisch evenement. Uh, apotheose. Zeg, ik zag u eigenlijk de hele tijd over een oranje loper lopen. Ja. Hoeveel, hoeveel kilometer loper heeft u vandaag afgewerkt? Nou, dat, dat valt er mee. Het zal een goede kilometer geweest zijn. Maar uh, het was wel, uh, over de hele lengte van de route hadden wij een oranje loper gelegd. En uh, had ik het goed, de indruk, dat, uh, dat u af en toe de koningin tot vaart moest uh, aansporen? Die dat indruk was ik mee, u. maar. Uh, de omgeving van de koningin dachten van uh, dit gaat wel heel erg lang uitlopen. Het had ermee te maken dat uh, de koningin, maar ook de anderen uh, ja, heel relaxed waren. Het een hele ontspannen en plezierige sfeer was. En uh, dat is iets wat ik van iedereen terugkreeg. En ze had alle tijd voor van alles en nog wat om uh, met mensen te praten, om te kijken naar vooral de kinderen, jonge kinderen. Ze gingen ook uh, mee graffiti spuiten op een gegeven moment. Dus uh, ja, het werd wel, uh, wel een leuk feestje. Maar het moet ook op schema blijven, zeg maar. Ja, nou, dat viel echt wel mee. We mochten best wel wat uitlopen. Een enkeling uh, maakt zich daar dan wat zorgen over. Dit moet niet te gek worden. Maar uh, ook daarna hebben we nog een hele prettige nazit gehad... met wat uh, mensen voorstellen aan de koningin. en uh, Waar zij dan uh, de mensen bedankt. Gewoon heel plezierig. En ook daar nam ze alle tijd voor. U uh, was vorig jaar nog uh, burgemeester van Vlissingen. Toen werd Koningin de Dag in Zeeland gevierd. Ja. Uh, ja. Dit is uw tweede keer dus eigenlijk. Wat was ja. de leukste keer? ja, dat was dit natuurlijk, want vorige keer zat ik in het crisiscentrum. En gelukkig hoefden we toen niet op te treden, dus toen heb ik de koningin en de familie überhaupt niet gezien. Want toen zat ik op mijn plek in het crisiscentrum en de collega van Middelburg was degene die naast de koningin mocht lopen. En kunt u wel vertellen waar u volgend jaar burgemeester bent, want dan weten we misschien waar de koningin de dag gevierd wordt. Ja, ja, ja, nee, dat is het geheim nog dat ik met de koningin deel. Terecht. Discreet zijn. Ja. ik. Ik dank u. En nou, mooi dat u zo'n geweldige dag heeft gehad. Thank you, Adam. Okay. There are nine million bicycles in Beijing. That's a fact. It's a thing.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 Zoals gezegd hebben we de muziekkeuze met het oog op morgen van vanavond aangepast... aan de smaak van de koninklijke familie. En dit nummer had alles te maken met het huwelijk van prins Pieter Christian... met Anita van Eyck in augustus 2005. Katie Melua trad toen namelijk op tijdens de dienst in de grote kerk van Noordwijk. En Later hebben we elkaar nog een keer ontmoet, begreep ik. Nine Million Bicycles heette dit nummer. Morgen wordt paus Johannes Paulus II in Rome zalig verklaard. Zes jaar geleden overleed hij, dus dat is nogal snel... voor de tradities in de Rooms-Katholieke Kerk. Ik ga praten met Stijn Fens, redacteur van Caro's Brandpunt. Hij is op dit moment in Rome om, uh, ja, om een aflevering van Brandpunt te maken... neem ik aan, hè, over de zalig verklaring van de paus. Ja, dat is wel het. Morgen morgenavond. Kwart over tien, Nederland, 2. Hoe is de sfeer daar in uh, Vaticaanstad? Nou, dus hier is, uh, doet mij een beetje denken aan uh, Pinkpop, een popfestival. Oh. Rond de Sint-Pieter liggen eigenlijk allemaal jongeren te slapen. Uh, slaapzakken, morgen... Stijn? Wat zeg je? In slaapzakken, Stijn. In slaapzakken. En morgen rond, rond half zes gaan de deuren van uh, het Sint-Pietersplein open. En ja, de meesten willen toch vooraan staan. En hier, vlak bij mijn hotel in het Circus Maximus... zijn op dit moment 200.000 uh, vooral jongeren bijeen voor een vaker... die de hele nacht gaat duren... en waarin constant videobeelden van Johannes Paulus II worden vertoond... en wordt, samen wordt gezongen en, en wordt gebeden. Dus het is, ja, het is een druk, Rome. En uit welke landen komen die jongeren allemaal? Nou, uh, vooral uit Polen. Er zijn heel veel Polen hier in... Uh, in Rome en uh, ook wel wat Nederlanders. Maar ja, er worden morgen alleen al 300.000 uh, gelovigen uit het vaderland van Johannes Paulus II verwacht. En uh, ja, dat zie je ook overal, Poolse vlaggen. en uh, Veel Polen eten ook op straat, want veel geld hebben ze niet meegenomen. Ik zei al, er is... Kritiek wil ik het niet noemen, maar uh, je hoort wel het geluid van... het is wel snel, hè, dat hij nu al zalig wordt verklaard. Hoor, hoor je dat geluid in uh, Rome bij die jongeren ook, of dat helemaal niet? Nou, dat hoor je eigenlijk helemaal niet. Het is toch vooral... de een groot, een groot feest wordt. Maar inderdaad, is het, het is snel. Kijk, normaal wacht de katholieke kerk vijf jaar met het begin van zo'n zalig verklaringsproces. En dat is eigenlijk heel simpel, omdat de geschiedenis ook zijn werk moet doen. Iemand moet gewogen worden. En, uh, maar voor deze paus heeft zijn opvolger Benedictus. Een uitzondering gemaakt al nog uh, geen nog uh, maand na de dood van Johannes Paulus. Is dat proces al geopend? En is, is, is dat niet een beetje vriendjespolitiek? Want Benedictus is natuurlijk uh, jarenlang de rechterhand van uh, Johannes Paulus geweest. Nou ja, het is in zekere zin dus het uh, vriendjespolitiek. Uh, kijk, dat de eerste maanden van het pontificaat van Benedictus stonden ook in het teken van Johannes Paulus II. Want volg die man maar eens op, in elke toespraak kwam hij voorbij. En dus in die zin kun je zeggen dat het heel handig is geweest van Benedictus om de gelovigen, hè, de aanhangers van Johannes Paulus voor zich te winnen door razendsnel dat proces in uh, gang te zetten. En bovendien, omdat hij hem zo goed kende, heeft hij daar natuurlijk zelf ook een grote bijdrage aan kunnen leveren. Uh, om zelf verklaard te worden, moet je of martelaar zijn of een wonder hebben verricht. Uh, dat wonder is ontdekt, hè? Ja, dat wonder is ontdekt. Er is een Franse zuster, Marie-Simon Pierre. Die is op voorspraak van Johannes Paulus II genezen van de uh, ziekte van Parkinson. Een ziekte waar Johannes Paulus zelf ook aan leed. Zij, ik ben niet katholiek, maar kun je me dat uitleggen? Op voorspraak van de paus genezen van Parkinson? Ja, dat, dat gaat als volgt in zijn werk. Die, die zuster heeft gebeden tot Johannes Paulus II en dan is het idee dat Johannes Paulus II in Rome zo dicht bij God zit dat hij God ja, zeg maar, zover heeft gekregen om die uh, zuster te genezen. Dus uh, op voorspraak, letterlijk op aanraden van Johannes Paulus II heeft God dit bewerkstelligd en in feite is Johannes Paulus II daarbij een soort tussenpersoon. Ja, dan, nee, een raar verhaal eigenlijk, omdat hij zelf later ook ging leiden... aan de ziekte van Parkinson, hè, Ja, dus me, niets is toeval in de katholieke kerk, dus dit zal ook wel geen toeval zijn. Ik kom zo even bij je terug, Stijnfans in Rome. Maar eerst hier uh, in Nederland naar Malgorzata Boskarteska. Ze is de drijvende kracht achter de site polonia.nl... de site voor de Poolse gemeenschap in Nederland. Goedenavond, mevrouw uh, Houdt het de Polen en de Poolse gemeenschap in Nederland erg bezig, die zadelijke verklaring? Nou sommige mensen inderdaad uh, uh, gaan morgen naar televisie kijken en sommigen gaan naar de kerkdienst En in Amsterdam krijgen ze ook een, op een grote televisiescherm uh, te zien uh, de plechtigheid in Rome. Dat is vooral groot nieuws uh, in Polen. Dat is een, uh, op dit moment een uh, hofnieuwskranten uh, staan uh, vol van van In Polen worden speciale kijkdiensten morgen gehouden, worden ook een... Uh, uh, monumenten gebouwd, neergezet... voor de paus in 72 Poolse steden. Dus Polen leeft mee. En, uh, en leeft in Polen ook die discussie over... het is wel erg snel gegaan met die zaligverklaring? Uh, nee, eigenlijk niet. Dit soort kritische geluiden komen met name van buitenlandse media... Uh, dat dat uh, echt te snel is gegaan. En, uh, maar uh, men ziet wel dat het, de kerk heeft een uh, behoorlijk risico genomen... met Vaticaan om uh, die proces uh, te versnellen. Maar aan de andere kant uh, moet je je voorstellen... ...dat uh, op het moment dat de paus uh, werd uh, begraven... Het volk was zeer geliefd onder mensen. Niet alleen in Polen, maar ook in de hele wereld. En die mensen riepen op het moment dat hij het begraven... Uh, subito samt, dat betekent onmiddellijk heilig. En ik denk dat Benedictus XVI heeft zeer goed geluisterd naar de mensen. Dus dat is niet zozeer vriendjespolitiek... maar hij luisterde goed naar de gelovigen, naar de mensen. Want, want om die geschiedenis nog even op te halen... hoe, hoe belangrijk is Wojtyla geweest voor, voor de geschiedenis van Polen ook ja inderdaad uh, Johannes Paulus II voordat hij paus is geworden, hij uh, Karel de Wojtyła. En uh, hij is in 1978 uh, uh, tot paus uh, gekozen. En hij was, zo zien we dat in Polen, een historische figuur van historische betekenis voor Polen. Omdat uh, hij, uh, je moet je voorstellen, het was communistisch Polen. En hij in 1978 is dit paus uh, gekozen. En toen was voor ons en, en, uh, ja, iets wonderbaarlijks is gebeurd. Ineens was Polen weer op de kaart van Europa, van de wereld. We waren zeer trots. Een jaar daarop hij is hij naar Polen gekomen. En hij heeft mensen echt aangesproken. ...en heeft gezegd: wees niet bang, ga maar door, wees moedig. En hij, zijn boodschap was eigenlijk: ga maar met communisten vechten. Maar vechten niet door bloedvergieten, maar door een uh, geweldloze uh, verandering. En een jaar daarna, in 1980, is Solidarność geboren, de vakbond. Ja. Dus uit die beweging, uit die uh, um, um, woorden van Paus, is Solidarność geboren. En mensen zijn echt. Uh, verbroedert en uh, op een geweldloze manier door te gaan in een met het uh, met communisme. Dus wat dat betreft kun je uh, Johannes uh, Paulus II vergelijken met uh, Mahatma Gandhi. Uh, uh -huh. Hij was een belangrijke figuur. Dus wij zeggen in Polen zonder paus geen Solidarność. En je kan ook verder gaan zeggen zonder Solidarność geen val van de Berlijnse muur. En dat was de betekenis van, uh, van de paus voor Polen. We hoorden net van uh, Stijn Fens dat het Pietersplein vol ligt... met ja. uh, Poolse jongeren ook in hun slaapzakken. Uh, <lacht> het is nu natuurlijk 20, 30 jaar na Solidarność. Uh, leeft het onder de huidige generatie jongeren in Polen ook nog steeds zo? Nou, dat is uh, bij, bij bepaalde een Poolse uh, jongeren nog wel. Die zijn met name afgereisd naar Rome, maar een deel van de jongeren keert zich af van de kerk. Omdat de Poolse kerk is verdeeld. En wat je eigenlijk ziet, zes jaar na de, na de overleden van paus, de Poolse kerk, is in diepe problemen. Um, eigenlijk zie je weinig terug van de... Van de lier, van de paus uh, terug in de Poolse kerk. En de jongeren willen wel. Uh, gelo ze zijn gelovig, maar ze vinden structuur. en wat uh, de op uh, optreden van priesters niet, niet, uh, niet overtuigen. en ke keren zich tegen de kerk. En het is bijzonder jammer, zo en zo, dat Polen in het algemeen. ontzettend weinig doet met de erfenis van, uh, van uh, Johannes uh, Paulus II. En dat zien we eigenlijk nu ook met, met, met morgen, met die ceremonie. ...van zaligverklaring, dat is het eigenlijk een grote massmedia uh, uh, plechtigheid. En Poolse televisie hoorde je ook. Ja. Nou, vrijdag hebben we de hele wereld gekeken naar de goevelijk van prins uh, William, William met Kate... ...en aanstaande dus morgen uh, zondag naar, naar, naar zaligverklaring van de Poolse paus. Dus dat is hier triest. En... Uh, wat we zien namelijk dat men on onvoldoende zich verdiept in. Uh... Dat is nou helemaal de moderne tijd. Daar kan, kan ook Polen zich niet aan onttrekken, de televisie. Ik dank u wel. Marcosata Boskarteska van de website polonia.nl. Nog even terug naar uh, Stijn, in Vaticaanstad. Um, nou, we hadden het al even over: is het geen vriendjespolitiek. Uh, kwade tongen zeggen ook van ja, het is wel, wel heel erg. Uh, het komt wel erg goed uit voor de Rooms-Katholieke kerk. Hè? Van de, ze zijn alleen maar negatief in het nieuws met al die seksschandalen. Ja, eindelijk iets positiefs. Denk je dat het verband houdt? Nou, ik denk niet dat het verband houdt. Want dit is een, een, een proces dat in gang is gezet uh, al in 2005. En de, de crisis rond seks en misbruik is eigenlijk vorig jaar tot, tot volle uitbarst gekomen. Maar het is wel duidelijk dat de katholieke kerk goed uitkomt. Het waren, zijn zware tijden. En wat is dan mooier om voor het oog van de wereld een populaire paus nogmaals op, uh, op een sokkel te zetten en uitgebreid... Te vieren. Dus het komt het Vaticaan heel goed uit, maar slachtoffers van misbruik, ik sprak met, een, met de voorzitter van de Amerikaanse vereniging van misbruikslachtoffers, die voelen het als een slag in hun gezicht. Hij wist alles, maar hij heeft zo weinig gedaan, dus in sommige huiskamers in Amerika is het morgen geen feest. Hij heeft eigenlijk dat seksueel misbruik niet aangepakt en dat is toch wel een beetje een vlekje op zijn blazoen? Ja, dat, en, en, maar als je daar met mensen van het Vaticaan over praat, dan zeggen ze eigenlijk twee dingen. Het is onderzocht, hè, we, hebben de, we, het is, we, hebben, we slaan het niet weg. En het tweede is, ook een zalige en een kandidaat heilige is, uh, is ook een mens en mag fouten maken. Dus uh, het Vaticaan zegt, we hebben er naar gekeken, maar morgen is het toch vooral een groot feest. Wat gaat er morgen precies gebeuren trouwens? En morgen om uh, tien uur begint de, de mis waarin... Uh, de zalenverklaring zal plaatsen. Dat is in principe een gewone mis met een speciaal gedeelte... waarin eerst de biografie van Johannes Paus II wordt voorgelezen. Dan zal de paus in het Latijn de officiële formule uitspreken. Maar daarna zal de kist met het stoffelijk overschot... Van, uh, met het lichaam van Johannes Paus II worden neergezet in de Sint-Pieter. Die kist is uh, opgegraven. Uh, en dan kunnen alle, al die duizenden gelovigen nog eenmaal... Uh, hun eerbewijze aan Johannes Paus II. En de verwachting is dat dat heel lang gaat duren... dat er morgen hele lange rijen zullen zijn voor de Sint-Pieter. Ik kijk uit uh, naar je brandpunt-reportage uh, over de Dat doet me duidelijk. Dank je wel voor dit commentaar, Stijn in Rome. En ik moet er nog even aan toevoegen dat minister Donner... van Binnenlandse Zaken bij de zaligverklaring Verklaring aanwezig zal zijn. En in Met het Oog op Morgen van morgenavond... hoort u een gesprek met Donner. Except when soft rains fall and drips from leaves, then I recall the thrill of being sheltered in yards. Of course, I do, but I get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 Heart Could get the moon. What's oh, in store? Should I fall once more? Know it's best that I stick to my tune. Oh, I get along without with you very well. except perhaps in spring, but I should never think of spring, for that would surely break my heart in I get along without you very well van jazzzangeres Rita Rijs en daar zit ook een heel verhaal aan vast van Rita Rijs. Haar man Pim Jacobs, Louis van Dijk en meester Pieter van Vollenhoven vormden destijds het pianotrio Gevleugelde vrienden. Jacobs overleed in 1996 en dit nummer kwam van het herdenkingsalbum dat Rita Rijs voor maakte, Beautiful Love. Twee gasten aangeschoven aan tafel inmiddels hier. De ene is oud-minister Joris Voorhoeven. Hij publiceerde net een boek over de grote problemen... nou, wat zeg ik, de grote plagen... waar de wereld binnenkort mee te maken krijgt. De andere, Greta Riemersma, journalist bij de Volkskrant... die een boek schreef over haar verblijf van drie jaar in Marokko. Nou, twee op het oog uiteenlopende onderwerpen... die wel iets met elkaar gemeen hebben... namelijk de manier waarop we naar de derde wereld kijken... op macro- en microniveau, zou je kunnen zeggen en wordt onze blik daar helderder van. Nou, dat gaan we uitproberen. Welkom, meneer Voorhoeven. Dank. Uh, volgens mij waren het in de Bijbel tien plagen. U, ja. kwam maar, uh, u voorstelt ja. de wereld maar negen, is er één afgevallen? Ik, ik heb er negen behandeld in het boek, maar de tiende plaag... Uh, die noem ik de enorme groei van de internationale georganiseerde criminaliteit... en uh, die staat niet in dit boek, daar zijn andere boeken over... U schrijft in de inleiding meteen al van... dit is geen boek om vrolijk van te worden. Ik ga niet gelijk citeren wat er daarna allemaal komt. Maar wat, wat, wat voor onheil voorspelt u allemaal? Ik probeer in het boek een aantal lange termijn trends uh, samen te brengen. En te zien hoe ze elkaar onderling uh, beïnvloeden. We hebben nog een enorme groei van de wereldbevolking voor ons. Er komen nog uh, ongeveer 2,4 miljard mensen bij tussen nu en 2050... In 2050 zal er 70 meer voedsel moeten worden geproduceerd uh, om de wereldbevolking te voeden. Dus de hongerproblematiek neemt toe. Uh, de energieproblematiek is niet opgelost. Die wordt zwaarder door het gebruik van uh, steeds meer fossiele brandstof en dat heeft weer effect op het klimaat. En zo ga ik negen van dat soort problemen langs. En het, uh, het verontrustende is: dat ze versterken elkaar. En uh, het omgekeerde is gelukkig ook het geval... als je één van die negen helpt terugdringen, op een verstandige manier... dan helpt die oplossing ook weer de andere acht... Dus het zijn problemen die elkaar versterken en oplossingen die elkaar oplossing. ook helpen. Het is een tamelijk radicaal boek. Is, is de nieuwe Karl Marx opgestaan en heet die Juris Voorhoeven? <laughs> het is geen marxistische analyse. Ik ben wel heel kritisch over hoe het wereldeconomische systeem in elkaar zit. Uh, omdat uh, de economie zoals die nu draait uh, die negen problemen versterkt. En uh, je ziet wereldwijd een enorme stijging van de inkomensongelijkheid. Uh, we beseffen te weinig dat het een op de zeven aardbewoners uh, dagelijks honger leidt. Uh, dat zien we niet. Uh, ook niet als we op reis gaan naar de derde wereld. Want dat zijn vooral vrouwen en kinderen. Vooral de plattelandsbevolking en in de uh, grote steden. Ja, en in die toeristenorde van Egypte aan de Zee daar zie je dat toch niet uh, echt helemaal? Je, he? Daar zie je Egypte niet. De armoede in Egypte zie je op het platteland en in de sloppenwijken. Het een aantal jaren in Marokko gewoon met je man. Uh, als je dit hoort, hè, die voorspellingen die je Voorhoeven doet... gaan voor een deel over Afrika, ook over Noord-Afrika. Herken je iets van die bevolkingsgroei, uh, machteloosheid, honger... of valt het daar wel mee? Uh, nou, ik herken eigenlijk wel alles, ja. Machteloosheid, honger, uh, enorme bevolkingsgroei. Ja, dat, uh, dat herken ik wel ja. Dat speelt daar allemaal? Dat speelt haar allemaal, ja. ja. En ook wat voor in zijn boek constateert dat je, of nu ook constateert dat je dat als Europeaan die daar gewoon als toerist komt of zo, niet ziet? Uh, nee, absoluut niet. nee. Ik, ik heb zelf uh, drie jaar in uh, Marokko gewoond. Daar heb ik dus nu een boek over geschreven. Uh, en het heeft mij wel uh, inderdaad uh, minimaal een jaar gekost om uh, uh, een, een iets beter beeld te krijgen van Marokko uh, dan ik had uh, toen ik het met mijn rugzakje door uh, Marokko trok. Ja. En wat ga je zien na een tijdje? Uh, de, de grote oneerlijkheid, uh, de, de, de armoede. Uh, en wat, je vooral, uh, wat ik vooral doorkreeg daar, is dat de armoede is één ding... maar die zie je ook wel als je als toerist ergens komt. Maar um, je kunt je leven eigenlijk niet plannen. Als je uh, jong bent en uh, je denkt na over je leven... wat voor ons dus eigenlijk heel normaal is. Hè? We kunnen ons privéleven plannen, uh, onze carrière enigszins onze opleiding. Dat heb je daar niet. Je moet het, het enige dat daar telt is dat je geld hebt. Als je vader geld heeft, ja, dan kom je wel ergens. En dan hoort daarbij de goede connecties. Als je dat niet hebt, dan uh, is het gewoon heel erg jammer voor je. Dan kun je misschien nog net studeren. Wat al heel moeilijk wordt zonder geld trouwens. Maar goed, dan kan je net goed loodgieter worden. Of helemaal niks. Werkloos. Dus die, die uitzichtloosheid... Een generatie uh, zonder perspectief goed ja, op. Ja, en, en dat is nogal een hele grote uh, generatie. Hè? Want uh, in de hele Arabische wereld is, uh, geloof ik, meer dan 50% onder de 40. Dus uh, op zichzelf is het ook niet heel erg verwonderlijk... dat die mensen nu allemaal boos zijn. Hm. Dat is eigenlijk uw voorspelling ook in het boek. Hè? Van, uh, wij, wij krimpen qua bevolking in ja. de rijke landen. En ondertussen groeit uh, het arme deel van de wereld... en er groeit een, de armoede binnen ja, die landen weer. Een enorme democratie. Demografische dynamiek in de wereld. We beseffen te weinig dat de helft van de wereldbevolking... jonger dan 25 jaar is. Uh, die mensen zijn allemaal op zoek naar een toekomst. Die willen kinderen, die willen werk, die willen inkomen. Internetten. En er zijn honderden miljoenen werkloze jonge mannen... die niks om handen hebben. En die wonen vooral in die landen met slechte regeringen... grote corruptie grote kans in burgeroorlog te verzeild te raken... grote risico's op georganiseerde economische sociale criminaliteit met wapens. Want er is tegelijkertijd een enorme verspreiding... van vooral handvuurwapens in de wereld. Dat is het grootste massavernietigingswapen Dat beseffen we ook niet. We denken bij massavernietigingswapens aan kernwapens. Er is één massavernietigingswapen dat in slow motion... jaarlijks een half miljoen mensen doodt. En dat zijn kleine wapens. Um, u zegt er net, het kan ook goed aflopen. Ik geef ook tips van hoe, hoe de wereld zich kan redden. Ik, ik word steeds moedeloos. Je mag het niet gesprek. laten in zo'n boek... bij uh, het uh, laten zien wat de slechte dynamiek is tussen die negen trends. Ik heb ook geprobeerd bij die negen trends oplossingen uh, aan te geven. Uh, op verschillende niveaus. Ten eerste het versterken van een aantal internationale organisaties... die Dat veel is niet meer zouden moeten... Nee, nee. De, deze de, Unie, VM, de, de, de, de, allemaal nee, uit. Nee, maar die mode is, die werkt aanverrecht. We, we leven nu in Nederland en in sommige andere landen... in een tijd waarin het regeren wordt gedomineerd... door anti-internationalisme, terwijl we in feite steeds meer internationale samenwerking nodig hebben. Uh, dus ja, de huidige regering in Nederland staat met zijn rug naar de toekomst... en met zijn rug naar de buiten. U gelooft wel in Europa, in de VN? We hebben een veel sterker Europa nodig en een veel sterker VN-systeem. Die, die betekenen nog heel weinig. We, we beseffen niet dat de VN maar één euro per wereld... Uh, uh, uh, nee, per aardbewoner per jaar heeft uit te geven. Dus het is een flinterdun, hmm. schilverend bestuurslaagje. Maar wat doet u dan met het gegeven dat bijvoorbeeld zo'n Europese grondwet... door een meerderheid van de Nederlandse bevolking werd weggestemd... dat er nu een regering zit die inderdaad gewoon zegt van... Uh, we willen Europa uitkleden? Ja, dat is verkeerd. Uh, en ik probeer in het boek aan te tonen hoe ontzettend belangrijk... voor ons eigen belang, voor ons welbegrepen eigen belang... sterkere internationale samenwerking is. Want deze vraagstukken krijg je als land niet onder controle. Als je niet een band smeet met allerlei andere landen... en sterke organisaties opbouwt. U doet uh, ook een aantal voorstellen om eigenlijk, uh, ja, de consumptiedrift... de welvaart in het rijke deel van de wereld terug te dringen. We vliegen het veel in vliegtuigen, zegt u. Uh, gezinnen hebben het veel auto's. Uh, allemaal, allemaal best pikante opmerkingen van een oud-VVD-leider. Ja. Ja, er, er is op een aantal terreinen tientallen jaren verkeerd beleid gevoerd. Waarin, ook uh, door uw partij? Jazeker. Ook door ja, u als, als leider van die partij? Jazeker, Wa waarin uh, de consequentie van het beleid was... dat de energieconsumptie per persoon enorm werd opgejaagd. En ik toon in het boek aan dat we het omgekeerde kunnen doen... en dat we heel beschaafd kunnen leven... met de helft van de energieconsumptie waar we nu aan gewend zijn geraakt. En dat het ook moet omdat dat steeds maar opgejaagde energieconsumptiepatroon... En wat voor maatregelen zijn daarvoor nodig? Hele grote uh, milieuproblemen... en, en uh, met name klimaatverwarming, uh, uh, opwarming veroorzaakt. Wat voor maatregelen? Nou, Als ik het gewoon op het persoonlijke niveau uh, betrek... Um, relatief het belangrijkste is um, brandstofkosten besparen. Dus je huis beter isoleren. Uh, de temperatuur uh, lager zetten en uh, je auto wegdoen als dat kan. Uh, je kunt ontzettend veel energie besparen... Uh, door um, dichter bij je werk te gaan wonen. Dat maakt een enorm verschil uit. Uh, ik toon aan in het boek, uh, op verschillende terreinen... met allerlei cijfers van andere instellingen... dat je best je energieconsumptie kunt halveren. Ik vind het wel een enorme bekering van u. Want u heeft eind jaren 80 nog eens een kabinet Lubbers laten vallen over de auto. Ja, dat maakt u nou erg persoonlijk... Ik zal u zeggen dat ik het enige lid, het enige lid in de VVD-fractie uh, was... die tegen die lijn stemde. Maar ik heb als fractievoorzitter... Wel uh, al uitgedragen. De... de het democratisch uh, genomen besluit van die fractie destijds uitgevoerd. Ik heb overigens niet. Mijn inzet was niet het kabinet te laten vallen. Mijn inzet was een onderdeel van de toenmalige plannen van het kabinet. anders gefinancierd te krijgen. Dat is mislukt en daar volgde de kabinetscrisis uit. U eindigt uw boek niet. U begint uw boek met een soort brief uit 2050 uh, van een uh, grootvader in Pakistan. Die hoopt dat zijn kleinkind zich bij een soort Al-Qaeda-organisatie gaat aansluiten, omdat dat misschien de wereld wakker kan schudden. Is, is, dat, is dat het perspectief of is dat tegen te houden? Niet een Al-Qaeda-organisatie, maar bij een. Nou, iets is Ja, islamitisch. Uh, ik denk dat uh, het gevoel van hopeloosheid, van wanhoop, uh, bij heel veel mensen gaat toenemen in de derde wereld. Uh, de 2,4 miljard die er nog bij komen, worden geboren in de beroerdste landen. Met de grootste inkomensverschillen en de corruptste regeringen. En de grootste risico's op wapengeweld. Dat zoekt een uitweg. En uh, daarom zeg ik ook: verlicht eigenbelang uh, dwingt ons in de richting van veel meer internationale samenwerking. Meer ontwikkelingssamenwerking, niet minder, maar dan wel effectieve ontwikkelingssamenwerking. Van burger tot burger. En, en, en niet het steunen van corrupte regeringen. Joris Voorhoeven over zijn indringende boek. Negen plagen tegelijk. En eigenlijk dus tien, hè, met de criminaliteit erbij. Hoe overleven we de toekomst? Even muziek. Roger Waters, oud-voerman van de groep Pink Floyd... met Another Brick in the Wall, een van de onderdelen van zijn concert The Wall Live. Een paar weken geleden in Gelredom, in Arnhem. En uh, Willem-Alexander en Maxima waren daar samen... maar het verhaal wil dat Willem-Alexander ook nog met vrienden de tweede avond kwam. Dus maar liefst twee keer. En uh, het prinselijk paar had ook nog een meet-and-greet met Waters... Geeta Riemersma, u hoorde haar al even in gesprek met Joris Voorhoeven. Uh, ze woonde drie jaar met haar man Saïd in uh, Marokko. Uh, van oorsprong Marokkaans man, met drie kinderen ook. En uh, inmiddels weer terug in Nederland. En auteur van een boek over die periode, Het Land van Zijn Vader... Uh, zijn vader, dat is Saïd's vader, neem ik aan. Ja, het is, ook, uh, het is eigenlijk niet uh, precies die periode, want het is drie jaar. Het, gaat, het beslaat ongeveer honderd jaar, het boek. Het is familiegeschiedenis. Ja, van het mijn man. ergens in ja. de Sahara in de Jaren <laughs> twintig, Precies, jaren twintig uh, van de vorige eeuw, ja. Wa waarom zijn jullie überhaupt toen naar Marokko verhuisd samen met de kinderen? Uh, nou ja, daar stak eigenlijk niet zoveel achter. Uh, wij woonden in een uh, rijtjeshuis in Groningen. En uh, we waren uh, uh, de veertig gepasseerd. En toen dacht ik, vooral ik... Het de avontuur roept. Precies. En het is nu of nooit. <laughs> en ik heb mijn man zo ver gekregen om mee te gaan naar zijn geboorteland. Jij hebt hem zo ver meegekregen ja, om naar Marokko te gaan. Ja, ik heb hem zo ver gekregen om mee naar Marokko te gaan. En waarom zijn jullie al binnen drie jaar terug... Uh, nou, voornamelijk twee redenen. Mijn man had het daar niet zo heel erg naar zijn zin... En uh, het onderwijs voor onze drie kinderen was uh, verschrikkelijk. Daar werd, de voornaamste reden was eigenlijk dat, daar, uh, dat er eigenlijk geen school te vinden was waar niet geslagen werd. Dus ja, dat vonden we ook niet al te bevorderlijk voor de kinderen. Goed, dat vonden de kinderen niet leuk. Waarom nee. had zij het niet naar zijn zin? Uh, nou, het was nogal een schok voor hem. Hij heeft bijna 30 jaar. Uh, had hij, toen we daar kwamen, had hij bijna 30 jaar in Europa gewoond. in Frankrijk en in Nederland. En uh, ja, in 30 jaar verandert een mens nogal. En niet alleen een mens. Ook een land. Dus Marokko was ook helemaal veranderd en uh, hij, hij kon daar echt niet meer aarden. Ja, dus jij was eigenlijk de enige die het leuk vond, hè? Uh, ja, op het laatst vonden we het alle vijf wel leuk hoor, maar ik had het vooral naar mijn zin. dat klopt wel. Ja, vooral ook door mijn werk, want ik was daar correspondent voor de Volkskrant onder andere en dat vond ik heel erg leuk, ja. En Marokko komt uit je boek naar voren als een, ja, vooral een land waar veel gezwegen wordt als je het leest. Een land met heel veel taboes, dingen die je beter niet kunt zeggen, vooral ja. als ze iets met de koning van Marokko ja, te maken dat hebben. Dat in ieder geval, ja, dat klopt. He. Maar ook onderling, ook, ook in ja, ja, ja, contact tussen ja, ja. mannen en vrouwen ja, klopt, klopt, familiekring, klopt. zwijgen. Ja, nou ja, toen ik daar rondliep, uh, dus in die drie jaar, dan dacht ik altijd: van nou, volgens mij lijkt het hierop zoals het in Nederland in de jaren 50 was. Dit moeten de jaren 50 zijn geweest: het dorp, de dus sociale rechtsstrijd. Ja, nou ja, dat, maar ook dat je dus niet: dat je vader nog uh, een autoriteit is, inderdaad. En uh, dat je niet aan hem uh, bepaalde dingen vraagt. Want dat, dat bestaat daar gewoon niet. Dus uh, onderling in familieverband wordt over heel veel niet gesproken, en uh, dus ook niet uh, over de familiegeschiedenis, want dat was eigenlijk de aanleiding hè, dat ik het boek ben geschreven. Dat ik ontdekte dat mijn. Het kostte echt... heel veel moeite om die geschiedenis te schrijven. Ja. Ja, ja, ja, van ja, Langs ja, veel ja, ja. ooms en zo die niks ja, ja, ja, wilden ja. zeggen. Ja, ja, ja, ja. ja. Maar uh, nog even over dat zwijgen. Uh, het andere is natuurlijk dat. Uh, uh, Marokko is geen democratie hè? Dus er zijn bepaalde dingen waar je dan ook maar beter als individu niet over kunt spreken. Hè? Uh, bijvoorbeeld, mijn um, schoonvader, moet ik dan zeggen. De vader van mijn man. die had in het verzet gezeten tegen de Fransen. Uh, deze mensen die uh, werden later, uh, toen uh, uh, Marokko onafhankelijk werd. Uh, met argwaan bekeken, want Waarom? ja, als je je één keer hebt afgezet tegen een regime, dan kun je dat nog eens een keertje doen. Dus het was maar beter om over je rol in het verzet te zwijgen. Dat is ook heel vaak niet bekend, wie wel en niet in het verzet hebben gezeten. Dat werd je niet in dank afgenomen, juist, dat je je voor de onafhankelijkheid van het land had ingezet? Uh, in het begin nog wel, uh, maar uh, later uh, kon het wel gevaarlijk worden, inderdaad. En het was ook heel opvallend. Wij vonden dus ook helemaal niks terug. Wij vonden helemaal geen sporen terug van dat de vader van mijn echtgenoot in het verzet had gezeten. Hij had alle papieren verscheurd en noem maar op. Ge gewoon geen gedonder krijgen. Ermee. Ja, dat was, ja. Joost, we hadden het er net al even over de verkeerde blik... die je als toerist misschien van Noord-Afrika krijgt... of van de derde wereld krijgt. Uh, ja, het is opmerkelijk dat we eigenlijk ons nu pas bewust worden... van hoe er gemarteld werd in het Egypte van Mubarak... wat voor politiestaat een Marokko eigenlijk blijkt te zijn... Uh, hoeveel taboes er in al die landen bestaan. Ho hoe komt het eigenlijk? Zijn we zo naïef? We zijn naïef en de bevolking spreekt vaak niet... omdat men onderdeel uitmaakt van een machtssysteem... en onmiddellijk bang is voor consequenties als men zegt wat men denkt. Er is heel veel onderdrukking, ook in een pro land als Egypte... Uh, dat maakte de indruk uh, ja, een beetje pro-Amerikaans en pro-Europees te zijn. Maar het was natuurlijk een heel uh, straf georganiseerd, autocratisch systeem, waarin mensen heel voorzichtig waren om iets uh, uh, kritisch te zeggen. Ik, ik heb veel uh, Marokkaanse kennissen die heel intelligent zijn en geëmancipeerde vrouwen zijn en zo, die uh, eigenlijk best voor die koning zijn, voor Mohammed VI te zijn. Ja, u zei net uh, wat voor politie staat uh, Marokko is, maar uh, Marokko is dan nog uh, verlicht als je het vergelijkt met Rusland. Precies. En het is zo dat de koning inderdaad uh, uh, wel goed wil heeft, dat moet je wel zeggen, ook in Marokko, omdat hij uh, toch uh, meer vrijheid van meningsuiting heeft gegeven dan uh, zijn uh, voorgangers en vader. Want die Hassan de Tweede komt in je boek er niet best af. Ja, Zijn nee, vader. Maar die komt er überhaupt nergens best vanaf. Ik bedoel, uh, dat, uh, dat... Martelingen, geheime klopt. gevangenissen. Ja, klopt, klopt, klopt. En uh, het is allemaal nog niet over. Ik bedoel, uh, uh, het was voor ons wel een enorme uh, schok om in Marokko terecht te komen. En dan is het dus nog verlicht. Maar ik bedoel, het is uh, beslist niet zo open en noem maar op als uh, Nederland. Nee, ik heb nu echt wel uh, ondervonden wat het is om niet in een democratie te wonen. Hoe kon je als journalist Geeta je werk daar eigenlijk doen voor de Volkskrant? Ja, ik kon het uh, uh, uitstekend doen. Maar ik keek wel heel goed naar de lokale media... hoe die het aanpakten, waar de grenzen lagen... Uh, ik sloot ook niet uit dat mijn telefoon werd afgeluisterd. En, uh, en uh, ik had ook wel eens in mijn uh, mobieltje, dan werd ik uit Nederland gebeld. Maar dat had ik dan niet door, want dan kreeg ik uh, in mijn, uh, in mijn uh, schermpje een Marokkaans nummer te zien. Dus dan wist ik in ieder geval zeker dat het gesprek was omgeleid via een Marokkaans nummer. En ik wist ook dat al mijn stukken, werden, die worden hier vertaald, dat is gewoon algemeen bekend. Uh, de stukken uh, die, alle, uh, die ik als journalist schreef... die worden hier in Nederland vertaald door Marokkanen... die bij ja, de ambassade of consulaat... ik weet eigenlijk niet precies wat je hier hebt... en die worden opgestuurd naar het ministerie van Binnenlandse Zaken. En die lezen helemaal uh, in Marokko dus... die lezen precies mee uh, wat ik schreef. En dat is dan een verlicht Arabisch land? Dat is een verlicht Arabisch land, ja. Want ik kon toch nog aardig wat schrijven. Ik heb over prostitutie geschreven, over corruptie geschreven... over de koning geschreven. Dus dat kon allemaal wel. Het uh, land van zijn vader, een heet Marokkaanse familiegeschiedenis... heet het boek van Greta Riemersma. <lacht> en uh, op 9 mei is Greta Riemersma bij de collega's van Kunststof de Gast. Dan kunt u langer over haar boek horen. Bedankt voor je komst. Bedankt ook Joris voor. Hoeven voor... Uw komst. En dit was het oog op uh, dag. Morgen zit hier John Jans van Galen op de dag dat Johannes Paulus II zalig wordt verklaard in Rome. De PvdA, haar 65ste verjaardag viert en FC Twente misschien landskampioen wordt, Maar dat moeten we nog even afwachten. Straks Patrick Lodiers bij BNN. En hij interviewt dan de leider van de PvdA, Job Cohen. Nou, daar ga ik ook even naar luisteren. Een hele goede nacht nog.